Ja. Uh, ...daar te gaan spreken over de cliënt... ...en dan kun je beter eerst naar een raadslid komen... ...daar het verhaal doen... ...kunnen wij als raadsleden ons werk doen... ...en naar een wethouder gaan of vragen mm -hmm. stellen... ...en dan uh, heb je denk ik in mijn idee... ...meer kans om het probleem op te lossen... Okay. ...dan dat je meteen heel erg weer ook ja. in de boom klimt... ...en uh, dat het van ja. uh, Jongeren, de jongeren moeten ook een, een stem hebben vindt u... Uh, ...organiseer één keer per zoveel tijd of twee maanden... ...een, een gesprek ja. met jongeren...